...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De vraag naar het gratis droomboek is groter dan verwacht, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Boekhandels moeten nee verkopen, omdat hun voorraad droomboeken op is... Vrijdag waren er ruim 130.000 boeken opgehaald. Bijdrukken is nog niet nodig omdat er een miljoen boeken beschikbaar zijn. Volgende week worden veel boekhandels weer bevoorraad. In de aanloop naar de huldiging van in koning Willem-Alexander... werden Nederlanders opgeroepen hun toekomstdromen in te sturen. Een selectie daarvan staat in het droomboek... Ieder huishouden mag een gratis exemplaar afhalen. Een vrijwilliger heeft twee jaar geleden twee ernstig meervoudig gehandicapte vrouwen onzedelijk betast in een woongroep van zorginstelling Kordaan in Amsterdam. De mannelijke vrijwilliger heeft dit zelf gemeld bij de leiding. Kordaan heeft daarna de zedenpolitie en de inspectie voor de gezondheidszorg ingelicht. Tegen de man loopt een rechtszaak, zegt een woordvoerder van Kordaan. Het Chinese bedrijf Shuanghui neemt voor iets meer dan 7 miljard dollar de Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods over. Niet eerder heeft een Chinees bedrijf zo'n grote Amerikaanse onderneming overgenomen. Het Amerikaanse bureau dat de buitenlandse overnames beoordeelt had geen bezwaar tegen de overeenkomst. Smithfield is de grootste producent van varkensvlees ter wereld. Bij een aanslag op een restaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 mensen omgekomen. 20 mensen raakten gewond. Bij het pand ontplofte een autobom en een zelfmoordenaar liet dus een bomgordel ontploffen. Het restaurant werd vooral bezocht door ambtenaren en medewerkers van de overheid. Het weer vanmiddag vooral in het westen zon. In het oosten is het bewolkt en kan het hier en daar regenen. Vanmiddag in het hele land buien. Die regen blijft ook morgen overdag. Er kan 10 tot 30 millimeter neerslag vallen. In het westen is het droge. Bij maximaal 19 graden. Dit... Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat tussen Klopendijl en Gorkem 14 kilometer. Verkeer vanuit Arnhem of Nijmegen onderweg naar Rotterdam... kan het beste bij Klopendijl, de Borden, Den Bosch, Waalwijk volgen. Op de A20 in de richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Er staat inmiddels 4 kilometer file en er zijn twee rijstoken dicht.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 En bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Everybody talk about Met uh, popmuziek. Zo aan het begin van uh, uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Johan M en inderdaad, het liedje popmuziek. Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij 2 uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, luisteraars. Zoals u ongetwijfeld van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En hij is weer uitgebreid. En er zijn weer vele evenementen in en onder... ...rondom ons dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand... ...want om half vier kunt u dan even meeschrijven. Uh, tussen de muziekdoer hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Als we eraan toekomen... ...verder krijgt u in dit uur ook nog de uitslag van de kwalificatie... ...van de Formule 1 van de uh, Formule 1-auto's. Wie staat er op, op? Wie staat er? Op? Dat, dat vertel ik je straks wel. Oké, okay, vertel het <laughs> straks maar. Goed, uh, de uitslag van de kwalificatie van de race in Monza, Italië. En dan hebben we het uiteraard over de Formule 1 uh, Wat we, gaan we nog meer doen? Uh, we gaan natuurlijk ook weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Daar hebben we onze eigen Formule 1 race, rij dit weekend. En dat allemaal onder het noemen van het Trophy of the Junes. En daar is van ons aanwezig Willem van Densen. Maar natuurlijk ook nog veel muziek. En hier is Eros Ramazotti. You're no less than Now your desire is pulling me Our love is like gravity It's gravity baby Que me la guita Calm me, let me fall the tend in me Take control and show me how it feels to go from heaven Lestaarzie. Up to Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet: www.zfmzandvoort.nl. ...van Womik Womik en Wamek en T-Drops. EFM Race Radio. Pit Report. pit Report. En het is uh, inmiddels uh, 18 minuten over 3 uur. We schakelen weer live over naar het circuitpark Zandvoort. Daar zit uh, Willem van Dezen, of staat Willem van Dezen... ...lekker in het uh, racegeweld van vandaag. De Trophy of the Dunes. Trophy of the Dunes, ja. We zijn bezig hier met de uh, Supercar Challenge. De uh, Sports en de light. Waarin uh, we inmiddels de uh, pitstops achter de rug hebben... Een race over een uur. We hebben nu nog een, uh, iets meer als een kwartier te gaan. En, uh, ja, de leiding in de wedstrijd is nog steeds van, uh, van uh, Martin Short. Op de tweede plaats uh, vinden we dan terug. Uh, E.T.F. Uh, Reinswijnen en op de derde plaats is het uh, Co. Kopjan. Alle drie uh, die uh, auto's, uh, die rijden alle drie in een uh, radical, uh, radical uh, SR8. Danny de, uh, van Dongen uit Zandvoortier, lange tijd de uh, derde plaats uh, dat hij reed, is iets teruggevallen naar een uh, vierde plaats. Danny is uh, actief in een uh, praka, ligt vier uh, algemeen, maar weliswaar de uh, eerste in zijn klasse. Dus uh, toch uh, onderweg naar een uh, succes hier in zijn uh, eigen woonplaats. Oké, okay, als je naar de, naar de race van uh, vanmiddag kijkt die nou uh, gaan is op circuit, zijn er al uh, spectaculaire dingen gebeurd? Of is het een beetje achter elkaar aan rijden? Nou ja, er wordt wel uh, aardig gereisd en uh, over spektakel. Ja, in de Tarsenbocht hebben we toch uh, al een uh, aantal uh, uitstapjes gehad hier uh, tijdens uh, deze superlight uh, race. Uh, niet met uh, ernstige gevolgen. Eén keer heeft het uh, geleid tot een uh, oponthoud achter de safety car. Maar de safety car kon na uh, twee rondjes alweer uh, naar binnen de zaten. Uh... Toen kon het hele spul uh, het is, uh, vol van keep. Oké, okay, nou hartstikke goed. Bedankt voor deze update. Uh, we komen uh, tegen de klok van kwart voor vier uur bij je terug. Want dan is deze race gefinished als het goed is. Dat klopt helemaal. We hebben daar uh, nou, nu nog iets minder van te gaan. En uh, ja, dan is deze race gefinished. En dan gaan we ons maken voor uh, de eerste race van het weekend. Um, een uur zetje van het, uh, het uh, British uh, GT. British uh, GT. Auto's uit de uh, GT3 en GT4-klasse. Aangevult ook met de auto's uit Dutch GT4. Mag je dat wel een beetje als het hoofdnummer van de dag betitelen of niet? Wat zeg jij? Mag je dat wel een beetje als het hoofdnummer van de dag betitelen? Deze race van de die race van de, de British GT Championship? Ja, die ga ik zeker betitelen als het hoofdnummer van de dag. En niet alleen van vandaag, maar ook morgen hebben zij weer een race. Ook dan is dat het hoofdnummer. En ja, we kunnen daar zeker spektakel in gaan verwachten Oké. Okay. Nou, goed. Bedankt voor deze update, Willem. En we komen straks weer uitvoerig bij je terug. Bedankt. Dankjewel Willem, je wilde wat stevige muziek horen. Hè? Nou, ik heb deze voor je uitgekozen. Geen status quo, maar wel een hele lekkere van de spin Doctors. Hier is Two Princes. Zo was die ruim genoeg, of niet, hè? voor de zaterdagmiddag bij CFM. We beginnen terug naar 1991 met de Spindokters, dat was Two Princes. En morgen hebben we ook de Trophy of op de Juice op, op Circuitpark Zandvoort. En ook CFM TV is er de hele dag bij. Vanaf 9 uur morgenochtend live de races te volgen op CFM TV. We leven het ritme van Zandvoort ook op TV. CFM Text TV op kanaal 45. Zee. En kijk je morgen digitaal, dan zet je hem op kanaal 40. Zie je Steven Wander en de Part-Time Lapper. U heeft zoveel mooie muziek gemaakt en ook dit uh, was er eentje. Terug naar de jaren 80 met The Part-Time Lover. En daarmee is het bijna half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Ik ga er lekker voor zitten, Albert Jan. En de komende acht minuten zijn voor jou. Want er zijn vast en zeker weer heel veel evenementen te doen. Ja, nou en of. Uiteraard, zoals uh, u wellicht al weet, vandaag en morgen. De Trophy of the Dunes. race op het circuitpark Zandvoort. En uh, er gaat natuurlijk veel aandacht uit aan de, de hoofdrace die straks om 4 uur gaat beginnen. De Dutch GT Championship. Uh, daar mag natuurlijk weer een sterk en uh, gevarieerd startveld aan deelnemen. Verder staat ook de openingsrace op het programma van de, voor de vernieuwde Formula Swift Cup. Het Dutch Formula 4 Championship en de nieuwe Dutch Production Open. En uh, natuurlijk is onze verslaggever Willem van Densen vandaag en morgen voor ons op het circuitpark Park aanwezig. Om daar live verslag van te doen. En zoals mijn collega Rob Harms net al vermeldde, Wij gaan er alles aan doen om morgen vanaf 9 uur u de gehele dag deze races live op ZFM Zandvoort TV te brengen. Dus morgen kunt u leuk vanuit uw lauwe stoel kijken naar de Trophy of the Junes. En uh, uh, dan gaan we nog even naar vanavond. Want vanavond is er een grote bierproeverij. En dan heb ik het over Café Koper aan het kerkplein nummer 6. De deelname kost 17,50 euro. En het begint allemaal om half 9. En na het succes van de Masterclass Bier van Gerard van den Broek... zal er nu een bierproeverij part 2 worden gehouden. Andere bieren, hapjes en mooie anekdotes zullen tijdens deze avond vanavond dus, of, ja, vanavond dus de revue passeren. Masterclass gemist of wil je verder uh, de wereld van het bier ontdekken? Ga dan vanavond naar Café Koper en geef u op om eventueel deel te nemen. Uh, in ieder geval vanaf half negen bierproeverij part 2 in Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Dan morgen begint ook weer het seizoen voor jazz in Zandvoort. En dan hebben we het over het gebouw De Krocht en de Grote Krocht 41. De entree bedraagt 15 euro en het begint allemaal om half drie. En ook dit seizoen kunt u weer genieten van dit geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haarlemse bassist Erik Timmermans van Metaf Anis. De doelstelling van deze concerten geweest dat de liefhebbers van de jazzmuziek... op concertmatige wijze en kwalitatief hoogwaardige jazz kunnen genieten. Wederom morgen voor het eerst in het seizoen... Kijken naar en luisteren naar Jazz in Zandvoort in gebouw De Krocht. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar de donderdag 12 tot en met 15 september... dan is het weer tijd voor ja, het KLM Open Golf van op de, Dat wordt verspeeld op de Kennemer Golf and Country Club. En, uh, het KLM Open maakt onderdeel uit van de European Tour. Het hoogst professionele golfcircuit van Europa. In 2013 wordt het toernooi voor de 94ste keer op Nederlandse boom gespeeld. En wel in ons eigen Zandvoort aan Zee. Het prijzengeld is de afgelopen jaren gestegen naar 1,8 miljoen. U hoort het goed. Waarvan de winnaar... 300 100.000 euro verdiend. Met 50.000 bezoekers... ...is het een van de best bezochte... ...meerdaagse sportevenementen van Nederland. KLM is voor het tiende jaar op reis... ...titelsponsor van het evenement. In samenwerking met partners De Loet... En ABN Amro is het KLM over de afgelopen jaren naar een nog hoger plan getild. Het toernooi geldt als een van de meest vooruitstrevende topsportevenementen op het gebied van relatiemarketing, marketing, publieksbeleving, etc. Et maar golfliefhebbers, opgelet: echt vier dagen genieten van topgolf. Live op de Kennermer Golf Country Club. En ook uw lokale zender ZFM zal acte de présence geven. En uh, daar vanaf live verslag gaan doen. Gaan we naar vrijdag 13 september. Dan hebben ze weer tijd voor bingo in het Wapen. En dan heb ik het over het Wapen van de Zandvoort... aan het Gasthuisplein nummertje 10. Dat begint allemaal om half negen. Win leuke prijzen tijdens de bingoavond van het Wapen van Zandvoort. Iedere tweede vrijdag van de maand wordt er in het Wapen van Zandvoort... een bingo georganiseerd. Behalve leuke prijzen voor jong en oud... wordt aan het eind van de avond een loterij gehouden. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de Zandvoortse reddingsbrigade. In december wordt het eindbedrag bekendgemaakt. Vrijdag 13 september, bingo in het Wapen. En het begint allemaal om half negen... Ook vrijdag 13 september is het weer tijd voor Zing mee met Grey Wie kent Gree niet? En dan heb ik het over Café Keur aan de Zeestraat. Ik zou bijna zeggen weer oomsteen, maar het is toch Café Keur geworden. Dus die, hij gaat door met deze traditie en uh, Gray komt dan dus vrijdag 13 september... naar Café Keur aan de Zeestraat 62. De entree is uiteraard gratis en u bent van harte welkom vanaf half negen. En dus gezellig meezingen en weet al lang dat het enthousiasme van Gray... haar koor bijzonder inspirerend is. Gray van den Berg is dan ook zeer ervaren op haar accordeon... en begeleidt zangers en zangeressen naar grote hoogtes. Hebt u de zin in, vrijdag 13 september vanaf half negen... in Café Keur aan de Zeestraat 62. Ook vrijdag 13 september is er live muziek uh, en dan heb ik het over live Griekse muziek. En wel in het Griekse specialiteitenrestaurant Zara's. Halterstraat 7, de entree is gratis en het begint allemaal om 4 uur en duurt tot 12 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.zara's.nl. Www Alsof die vrijdag niet voorbij kan gaan. Ook wederom vrijdag 13 september is het tijd voor de pubquiz in Café Koper, Kerkplein nummer 6. De deelname bedraagt 2,50 euro en dat begint allemaal om 9 uur. Uh, Quissen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op het grote scherm en van commentaar voorzien door quizmaster Joop Fares Junior. Dat is dus vrijdag 13 september. Dat was vrijdag 13 september. Dan gaan we weer naar zaterdag 14 en zondag 15 september. Want dan is het weer tijd voor de Open Monumentendagen. En dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Uiteraard is het bezichtigen van een en ander gratis. En check de Facebook, Facebookpagina van Behoud Zandvoort Cultureel Elfgoed, Erfgoed voor meer informatie. Facebookpagina van Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. Voor meer informatie over deze open monumentendagen... op zaterdag 14 en zondag 15 september. Dan is het zondag weer tijd om te wandelen. En wel, de 10.000 stappen van Zandvoort en de startlocatie varieert per wandeling. En het begint allemaal om 10 uur. Wilt u weten waar u kunt starten? Kijk dan even op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl En dan trouwplannen. Wilt u gaan trouwen of... Hebt u, bent u voornemens om binnenkort te gaan trouwen? Ga dan, ook al wilt u niet trouwen. Het is toch leuk om het te bezoeken. Op zondag 15 september is het weer tijd voor de Trouwbeurs aan zee. En dan hebben we het over het strandrestaurant Meijer aan zee. Strandafgang de vovage nummer 16. Uh, u hoeft geen entree te betalen. En het is van uh, half 12 tot 5 uur op die zondag 15 september. Dus alles uh, het succes van na het succes. Vorig jaar wordt dit jaar voor de tweede keer de Trouwbeurs aan zee georganiseerd door Long Island Wedding en planning en strandrestaurant en paviljoen Meijer aan Zee. Trouwbeurs aan Zee is een uniek en eigen tijdsevenement voor bruidsparen... die op zoek zijn naar ideeën en leveranciers voor hun aanstaande strandbruiloft. Op deze dag wordt een ware beleving gecreëerd voor de aanstaande bruidsparen. Dus, hebt u plannen? Ga dan zondag 15 september naar de Trouwbeurs aan Zee... vanaf half twaalf smorgens. Dan zondag, ook 15 september, is het weer tijd voor klassiek laureaten Prinses Christina Concours. En dat speelt zich allemaal af in de protestantse kerk aan de poststraat 1. De entree entreebedrag 5 euro en begint s middags om 3 uur. Al meer dan 40 jaar brengt het Prinses Christina Concours muziek in het leven van jonge mensen. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Zondag 15 september... klassiek laureaten Prinses Christina Concours... in de Protestantse Kerk. En dat begint om 3 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En dan kunt u nog tot en met 15 september... de expositie be uh, bekijken van de kroon op het werk. En dat is in het Zandvoorts Museum... nummer nummertje 1. 2,25 euro entree en kinderen tot 8 in gratis. Dus tot 15 september de expositie kroon op het werk. Meer informatie... Hier Hierover kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl tot zover. Zo, dat was weer helemaal vol. Genoeg te doen dus de komende dagen hier in Zandvoort. Wil je alle evenementen nalezen, ga je gewoon even naar www.cfmsandvoort.nl of kijk op uh, CFM TV Kanaal 40 Digitaal, waar morgen ook de hele dag de races te volgen zijn. Van 12 tot en met 15 september de KLM open hier uh, in Zandvoort op de Kennemer Golf Country Club. En ben jij misschien een golfballetje kwijt, uh, Albert-Jan? Oh, ik, ik zag hem liggen namelijk op de rotonde bij het circuit. Hij en is mooi, wel een beetje, beetje groot, beetje hoor. Een beetje groot hoor. Beetje oh. in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering. De radio zacht.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 Nu leer ik hier in een wild vreemde stad Er heb net een nacht van mijn leven gehad Maar helaas, er, er komt weer licht door de raam Hoewel voor ons de wereld Wacht is stil gestaan Het is een nacht, die je normaal Radio natuurlijk. Ja. Yo, that's why uh, God made the radio. Dat was een lekkere single van The Beach Boys. Uit 19 uh, ja? uit 2012, sorry. verwacht uh, dus verwacht je niet, maar het is een hit van uit uh, 2012. Van the nee, ik verwacht Boys. ook niet dat jij nog wat zou zeggen. CFM dus, maar... Race Radio, Pit Report. Pit Report. Yeah! Het is inmiddels uh, bijna kwart voor vier. We schakelen weer live over naar circuit parzelfort naar Willem van Dezen. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wie de Supercar Challenge heeft gewonnen. Ja, uh, nou dat uh, kan ik uh, je ja, op jullie gaan uh, vertellen. Winner van de uh, Supercar Challenge en, en uh, Sports and Light. Het is geworden uh, Martin Short. Met op de tweede plaats is dat uh, E.K.I.T. Trein geworden. En derde, uh, Ja, Danny van Dongen. Derde ik... algemeen geworden en eerste in zijn klasse. Dus uh, ja, uh, ook zo'n soort uh, succes hier uh, tijdens deze trophy of de Dunes. Uh of op de pardon. Maar we zullen dadelijk uh, verder gaan... ...met de eerste race van het uh, British uh, GT-kampioenschap... ...een uh, kampioenschap uh, met GT-auto's... ...en ik denk aan een uh, Porsche uh, 997 BMW Z4... Aston Martin... Niet vergeet ook Ferrari 458 of een Audi R8, noem maar op de mooie sports NGT auto's. Zijn aanwezig hier op de startopstelling. Daar hebben we uiteraard ook een kwalificatie voor gehad vanmorgen is dat geweest. Ja, dat was een beetje een tricky kwalificatie, want daar regende het lichtelijk en de baan werd toch gladder en natter. En uiteindelijk is het de equipe van L Hartley en.. Die uh, de Hulk Position uh, wisten te veroveren. Zij deden dat uh, in een Porsche 997 GT3. En op een tweede plaats vinden we terug wederom een Porsche en dat is uh, Ashburn met uh, Nick Tandy. Nick Tandy, ook niet uh, de eerste de beste, maar wel degelijk een uh, sterk en uh, professioneel coureur. Die wisten de tweede plaats uh, veroveren. Op een derde plaats uh, vinden we terug de equipe. Moet ik even kijken, nummer 79, Ettart. Bryant is dat en die uh, rijden in een BMW Z4. Dan kijken we nog even verder uh, in het veld, want uh, naast die uh, Britse GT uh, rijdt daar ook het uh, Dutch GT uh, in, mee in deze race en de snel ze uh, daarin in de Nederlandse afdeling uh, zou ik maar zeggen daarvan, dat was uh, de van uh, Frank Beeldsvoet en uh, Peter Sonders uh, die actief zijn in een uh, Chevrolet Camaro. En die eindigt uh, net iets voor uh, de equip van uh, Bernard van Oranje en uh, Ricardo van Ende. Ze staan ongeveer uh, op rij tien uh, van het hele veld. Maar ja, de Nederlanders uh, zijn daarin ook actief. Ook actief daarin. En uh, voor het eerst in uh, GT uh, onderweg is uh, onze plaatsgenoot uh, Dennis uh, van der Laar. Die rijdt samen met Zonne van Edson en, uh, in en Nissan Met hele spul uh, is de bedoeling dat ja, we om uh, vier uur uh, van start gaan voor een race van één uur. Oké, okay, dat wordt wel een spectaculaire race met heel veel mooie auto's, wat je net allemaal noemde. Dat zijn niet uh, de eerste en de beste auto's, Willem. Nee, nee zeker niet. En ik, uh, ja, naast de auto's die ik al noemde, schoot moeten binnen dat ik er ook nog een paar vergeten ben. Want uh, we te denken van een uh, Mercedes AMG SLS. Ah oh, ja, joh. Of, ja, <laughs> precies. Of ook nog uh, de Ginetta's uh, G50. Uh, ik denk dat ik uh, nu uh, alles bij elkaar, alle merken die actief zijn daarin, uh, wel uh, genoemd heb. Uh, ja, de rijdt voor een paar honderdduizend euro zou zo, dadelijk wel over het circuit. Nou, ik <totstuk> zou er nu wel achter zitten. Hey Willem, heel veel plezier met die reis. En uh, we komen in het volgende uur van uh, Stadvoort op zaterdag komen we weer bij je terug. Ja, oké. Okay. Tot zo. Uh, oké, okay, tot, tot zo. Dat Hoor -hoor. was Willem vanaf circuitpark Stadvoort. In Nederland, uh, Albert Jan. Heb je al een staatslot gekocht bijvoorbeeld? Uh, ja, zeker. Zo'n vriendenlot, weet je wel. Die krijgen gratis. Je meteen aan een jarenabonnement vast of <lacht> zo. Eén keer gratis meespelen. <lacht> en de rest betalen, betalen. En de rest betalen, je kent het allemaal wel. Door de single van Madonna. Jawel, dit was Madonna en Emma Kemler. CFM Race Radio, pit Report. Pit Report. Ja, en we gaan het even over de Formule 1 van Monza, die morgen vast gaat uh, al daar. We zijn natuurlijk uh, heel benieuwd wie er op pole Position staat. Vertel, Albert oh daarvoor schakelen we even over naar Italië. Monza, onze <lacht> raceverklag geven al daar. Albert Jan Ja, goedemiddag. Goedemiddag vanaf een zonnig uh, <lacht> Monza. <lacht> ja, <boer. lacht> uh, goed, de uitslag van de Formule 1 kwalificatie uh, voor morgenmiddag. Opol, je zei het al, Rob, Vettel, gevolgd door Webber En verrassend op de derde plek Hoekelberg. Dat is een verrassing en een leuke meevaller voor Hoekelberg. Dus Vettel op Pol, gevolgd door Webber en Hoekelberg. En daarachter uh, hebben we Massa, gevolgd door teamgenoot Alonso. En ik ben natuurlijk razend benieuwd hoe het uh, Guido van der Garde is kom, vergaan. Kom maar op. Laten we beginnen met de 20e plek. Dat is een teammaatje... Uh, Charles Piek. Charles Piek is 20e. En op de 19e start uh, uh, volgorde op de 19e plek start onze eigen Nederlander Ricardo uh, van, ja, van der Garda. Ja, en bij de Marusha's helemaal achteraan. 21 en 22. Guido dus morgen vanaf startplek uh, nummer 19. Hier is Paul McCartney als laatste zelf voor 4 uur zijn nieuwe single. Jawel, hij is brand new. my life I knew what I be, what I do, Then we